tot zeker morgenmiddag hebben we dus in die provincies een code oranje. Ja, er kan lokaal 15 centimeter sneeuw vallen. In het noorden rijden morgen tot 10 uur ochtends geen treinen van Arriva. De NS rijdt opnieuw in het hele land met minder treinen. Sluit ja 21 aan bij de gesprekken over een nieuw kabinet. Dat is nog altijd de vraag in de formatie. D66, CDA en VVD praten weer met elkaar, nu op een landgoed in Hilversum...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 En pech als je eten en drinken wilt bestellen bij Albert Heijn. Op meerdere plekken kan de supermarkt pas volgende week weer bezorgen. Dat komt omdat we met z'n allen meer boodschappen bestellen... vanwege de sneeuw en gladde wegen. Door het winterweer deze week liepen de bezorgingen van Albert Heijn... soms flinke vertraging op. Het weer van Weerplaza grotendeels droog bij 0 tot 3 graden. Vannacht dus code oranje in het noorden voor sneeuw. Morgen opnieuw veel sneeuw in het noordoosten. In de rest van het land regen. Dankjewel en dan Joe door Flitsmeister. Er is een melding voor de 58, Breda-Bergen-op-Zoom. Tussen Breda en Etteleur, daar is een spoedreparatie gaande. Afrit is ook dicht, dat gaat waarschijnlijk duren tot uh, kwart voor vier zometeen. Vijf kilometer file erachter nu en plus 24 minuten. Dit is Joe met Edwin Noorlander. En de 3 na 3, de kritische zin voor deze donderdag is deze. Terwijl ik blijf zoeken naar dat ene wat ontbreekt. Wieg ik mijn kind? Smeken dat de zon niet ondergaat. Ja, dat wieg ik mijn kind. Dat was een hele lastige. Maar uh, Jacqueline, die heeft het wel goed. Uh, wat zoeken we? Nou, dat uh, wieg ik mijn kind, laten we daar maar even mee beginnen dan. Dat is Rock Your Baby van George McCray. Smeken dat de zon niet ondergaat. Dat is uh, Don't Let the Sun Go Down on Me van Elton John en George Michael. En zoeken naar dat ene wat ontbreekt. Daar beginnen we de 3 na 3 voor vandaag mee. You too, and I still haven't found what I'm looking for. Let the sun go down on me, bij Joe. Reginald Kenneth Dwight, dat was de echteraan van Elton John. En George's. Kyriakos Parayetou. Ja, ik heb dit al vaker geprobeerd uit te spreken... maar het is gewoon niet te doen. Dat is de officiële Griekse naam van George Michael. En gelukkig hebben ze die uh, artiestennaam aangenomen natuurlijk. En uh, dat is maar goed ook, want dat is een stuk makkelijker. Vanmorgen zijn uh, de populairste Bemidame van 2025 bekend geworden. Ja, het jaar zit erop, dus de balans kan uh, opgemaakt worden. En wat zijn nou de populairste namen? Nou, Noah en Noor, ja. Verder doet Robin het goed als genderneutrale naam. En ook namen als Frenkie, naar voetballer Frenkie de Jong. Die gaat... Uh, Hartstikke hard. Er zijn ook veel Oosjes geboren. Oos, weet je wel, van Oos Kesbeke, van de Augurkenkoning. Die naam wordt ook steeds populairder. We hebben ook even gekeken hoe het met uh, mijn naam gaat, met Edwin. Oh jee, helemaal niet goed. Er zijn maar tien Edwins geboren vorig jaar. Uh, er kwamen wel 57 Joes bij. Ik weet niet of dat door dit radiostation komt, maar dat is leuk. Zometeen, de Golden Earring Rare Love bij Joe, naar de Pet Show Boys en Dusty Springfield. You We Era la Call it airing and Raider love want hier tussen uh, 6 en 10 hoor je natuurlijk de Koen en Show. Dat is velletje de drie noten ook. Hè? Dan moet je zo snel mogelijk raden om welke Joe Hit het gaat. Daar hoor je het beginnetje van. En de onbetwiste koning van het spel, dat is Sander van de Koen Sander Show zelf. Maar het wordt wel een keertje tijd dat hij van zijn troon gestoten wordt. En dat proberen we eigenlijk al weken door de Beat Sander editie op vrijdagochtend van de drie noten. Dan komt er een luisteraar hier naar de studio die het tegen Sander opneemt in een strijd van de drie noten. En het uh, wordt tijd dat hij een keertje verslagen wordt. 2300 euro, daar is de prijzenbod inmiddels naar opgelopen. Durf jij het aan? Meld je dan aan via de F van Joe. Please don't go. Please don't go. Please don't go. Please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 Uit de 70s, 80s en 90s. We hadden gisteren witte woensdag met een enorme deken van sneeuw dat over ons heen trok. Uh, morgen komt het natuurlijk ook weer nieuwe sneeuw aan. Maar vandaag is het een beetje ja, dooi donderdag eigenlijk. Met een paar graden boven nul. Even kijken of dat voor een hoop ellende zorgt. Al deze donderdagmiddagspits die een nou, soort van gaat beginnen. Altijd rond deze tijd. Uh, ik praat je over een paar minuutjes bij over de situatie op de weg. En de hits die komen van Lisa Stanfield. En ook de police voor je zo. Hey ondernemer.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 En het is vier minuten over, half vier. Even kijken op de weg. Joe verkeer door Flitsmeister. Er is vertraging op de 58. de duift. Breda, Bergen op Zoom, tussen Breda en Etteleur. 25 minuutjes daar. Spoedreparatie gaande. De afrit is ook dicht. Je kunt beter even doorrijden naar afrit 19 en dan keren. Uh, er was eerst uh, de bedoeling dat om kwart voor vier allemaal opgelost was. Maar dat is een beetje uitgesteld. Waarschijnlijk is de afrit om 4 uur weer helemaal vrij daar. Dit is Joe met Edwin Noorlander. Yes, zometeen weer vanaf 4 uur de middagshow show met Kai. En wat voor prijzen kun je vandaag winnen tijdens de Tweede Kansweken? Je hoort het zo. Op Joe, over 18 minuten begint hij weer de middagshow. De Tweede Kansweek. Dit is week 1. Volgende week nog een volle week. En iedere dag gaan er drie prachtige prijzen uit. Word je naam op de radio genoemd. Word je binnen een kwartier met de studio bellen. Dat is maandag en dinsdag echt fantastisch gegaan. Maar gisteren wat minder. Dus even een goede tip. Heb je jezelf nou opgegeven? Heb je een gratis lot geclaimd op joe.nl of in de app? Dan is het echt belangrijk dat je goed luistert. En binnen een kwartier met de studio belt. Zodra je naam genoemd wordt. Dus instrueer ook iedereen in je omgeving om goed... Uh, naar de radio te luisteren, want dan kunnen zij uh, jou natuurlijk even inzijnen... mocht jij het net gemist hebben omdat je net in een belangrijk telefoontje zat of uh, whatever. Dus uh, dat is even een goede tip. Wat gaat er vandaag allemaal uit als jij een lot hebt geclaimd voor Kai's Tweede Kansweken? Nou, onder andere een prachtige pannenset met snijplanken... een dag racen op het circuit van Zandvoort... en ook een romantisch diner voor twee gaat er zo uit. Ja, over een maandje is natuurlijk ook weer Valentijnsdag... Daar kan je dat romantische diner voor twee maar vast in de pocket hebben natuurlijk. Dat zijn de prijzen van vandaag. Wil je ook een gratis lot claimen? Ga dan eventjes naar de Joe-app. Zijn meteen de Rembrandts. I'll be there for you. En dit is Lisa Stensfield. I don't know where my baby is. But I'll find it. Somewhere. Somehow. I've gotta let her know how much I care. I'll never give up looking for my baby. Uurtje kan je gewoon 1000 euro rijker zijn. Want het is natuurlijk donderdag. Ja, behalve dat Kai's tweede kansweken uh, doorgaan, zometeen met elk uur een leuke prijsje zijn. Lotje heeft uh, geclaimd in de Joe F. Uh, maak je zometeen ook kans op 1000 euro. Want het is ook tijd voor de weekfinale van de Alpha Battle. En er wordt hier net in mijn oor gefluisterd. Ja, de letter mogen we natuurlijk nog niet verklappen, maar dat de letter waarmee vandaag gespeeld wordt, uh, iemand daar 12 mee heeft gehaald ooit. Dus dan zou je zeggen dat de weekscore van 6, ja, die moet dan te overtreffen zijn met deze letter. Hè? Uh, wil je meespelen voor die 1000 euro? Kai gaat het je allemaal uitleggen en even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 18 plus dus. Ja. Serieus? zo dan. Oh, wat een geld. 1000 tot verdikken me. Ben jij de volgende postcode-loterij-winnaar? Hoera! Action is bekroond tot de beste winkelketen van Nederland. En dat vieren we met nog meer extreem lage prijzen. Zoals Palazzo Coffee Cups XXL-verpakking 50 stuks, maar 5,77. En onze Hotel Royaal-handdoek, maar 2,48. Deals waar je heel blij van wordt. Vind nog meer extreem lage prijzen in de winkel op de app Action. Kleine prijzen. Grote glimlach. Met 463,9 miljoen heeft de postcode-loterij dit jaar meer prijzen en cadeaus dan ooit. Speel mee op postcode. Wolfscode 18 plus speelbuest. Zin in en witte stranden. Vaar met Norwegian Cruise Line naar de Caribbean en geniet van ultieme vrijheid aan boord. Boek jouw droomcruise bij Zetours Cruises. Al 64 jaar de cruise specialist van Nederland. Deze wil je niet aan je hoofd voorbij laten gaan. Het zijn de hebben, hebben, hebben weken per kruidvat. Nu alle head and shoulders 2 plus 2 gratis. Geen haar op je hoofd die dat wil missen.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 Fans van Aldi, nu bij Plus, Euroweken. Met deze week heel veel aanbiedingen voor 1 euro. Zoals Pickwick 1 kop thee een doosje van 20 stuks, 1 euro. En Lasti Rijst, een pak van 300 tot 400 gram, ook voor maar 1 euro. We doen het je mee, plus. Boek nu je vakantie met vroegboekkorting tot 400 euro. Op zonweb.nl. Is het een zonwebmonding? Hoe ziet jouw droomvloer eruit?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 Kijk voor al onze services op hornbach.nl slash service. Wie reist met NS, reist net even anders. Door bijvoorbeeld te werken in de trein. Klopt, wij laten reistijd volgens werken. Werken? In deze drukte? Ja, met